De meeste arme mensen wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in een aantal Limburgse gemeenten en in Leeuwarden wonen er opvallend veel. De Thaise politie legt demonstranten vandaag geen strobreed in de weg als ze het hoofdbureau in Bangkok willen aanvallen. Prikkeldraad en betonnen afzettingen rond het gebouw zijn weggehaald. Betogers werden ook niet tegengehouden bij het hoofdgebouw van de regering...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 XTC wordt steeds gewoner gevonden. XTC is een harddrug. Een ziekenhuislaborant in de Amerikaanse staat New Hampshire... is veroordeeld tot 39 jaar cel... omdat hij tientallen mensen bewust heeft besmet met hepatitis C. Sommigen zijn mede daardoor overleden. De man was verslaafd aan pijnstillers... en nam in verschillende ziekenhuizen klaarliggende injectiespuiten weg... Hij injecteerde de pijnstiller bij hemzelf. en vulde de spuit vervolgens met een zoutoplossing. en legde hem terug. Het weer is nog rond het vriespunt. met op veel plaatsen mist of nevel. Overdag blijft het grijzig, maar wel droog. bij 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het nieuws. In het hele land, behalve in Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor. Verder staat er al één file, en dat is op de A7 van Den Oever naar Zaandam. bij de Afrit Avenhoorn, drie kilometer. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 3 december. Goedemorgen. Correspondent David-Jan Godfra is in Kiev... heeft het laatste nieuws over het protest in Oekraïne. Vakbond voor piloten meldt dat jonge vliegers worden uitgebuit. De bond noemt straks ook de namen van de maatschappijen die dat doen. We praten vanochtend over armoede in Nederland. Onze verslaggever is in Leeuwarden. We bespreken het ook met de minister Asje van Sociale Zaken. Hij is de gast tussen half negen en negen uur. De Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer... praat vandaag over koningin Maxima als regent. We vragen ons af hoe je een geheime dienst moet controleren. En Myrno Remmers weet alles over het Ganzenakkoord. Dat komt hier een beetje met mooi weer in grote getalen heengevlogen. Verblijft hier volstrekt illegaal in grote groepen. Verdeeld over het hele land. Eet onze voedselvoorraden op uit het land. En weigert te vertrekken. Die rotganzen. Het wordt wat. Muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van ja. Tim Knol. Een minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland leefden vorig jaar onder de armoedegrens. En dat is veel meer dan een jaar daarvoor, blijkt uit een rapport van het SCP en het CBS. Stella Hof van het Sociaal en Cultureel Planbureau legt uit waar de armoedegrens ligt. Nou, voor een alleenstaande komt het neer op iets meer dan 1000 euro netto per maand. En voor een paar met twee kinderen kan het oplopen tot tegen de 2000 euro. En daar moet dan alles van gekocht worden. Opvallend is de stijging van het aantal arme kinderen, 384.000 in totaal. En dat is bijna één op de acht kinderen. De bekendste risicogroepen dat zijn niet-westerse migranten. Bijstandsontvangers, dat is een bekende groep. Eenoude gezinnen en dan vooral als er aan het hoofd van het gezin een vrouw staat. Dat is ook echt wel een risicogroep voor armoede. Maar we hebben wel gezien dat de armoede eigenlijk door alle lagen heen is toegenomen. En de verwachting is dat het aantal armen volgend jaar weer daalt. Pillen zijn populair. Dat wil zeggen, veel jongeren gebruiken ze tijdens het uitgaan. En dan met name ecstasy. Volgens een onderzoek van het Trimbos Instituut... nam zelfs meer dan de helft van de jongeren in het uitgaansleven... afgelopen jaar een XTC-pilletje. En er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Er heeft zich een flinke ontwikkeling plaatsgevonden in het hele uitgaanscircuit. De festivals zijn flink opgekomen de laatste 10, 15 jaar. Daar zijn er veel meer van gekomen. En ook hele grote festivals. Dus er komt een heel breed publiek... Af. We hebben het idee dat het gebruik wat meer gemeengoed begint te worden... wat meer mainstream begint te worden. Maar dat vroeger wat meer in bepaalde uh, scenes zat... lijkt het nu wat gebruikelijker te worden onder uitgaande jongeren. En dat gebruik van ecstasy is niet zonder gevaar, waarschuwt het Trimbos Instituut. Vooral als je veel slikt. 20% neemt 2,5 pil of meer per, uh, per keer. Uh, 20% van ecstasy gebruikers Die lopen daar met grote gezondheidsrisico's. Ze kunnen oud uh, gaan op de EBO terecht, komen bewusteloos raken... Overigens is XCC niet de populairste drug onder de jeugd. Dat is namelijk al jaar en dag alcohol. De zondag ontspoorde trein in New York rijdt veel te snel. Meer dan twee keer zo snel als is toegestaan, zei woordvoerder van Amerikaanse vervoersveiligheidsbureau naar onderzoek van de zwarte dozen van de trein. De preliminary information van de event recorders shows dat de train was traveling at approximately 82 miles per hour als het went in een 30 mile-hour an hour curve. 132 km per uur dus in een bocht waar je 48 mag. De machinist probeerde nog wel te remmen, maar ja, dat was te laat. Approximately six seconds before the rear engine of the train came to a stop, the throttle was reduced to idle. Approximately 5 seconds before the rear engine came to a stop, the brake pressure dropped from 120 psi to zero, resulting in full application of the brakes. Bij het treinongeluk in de wijk de Bronx kwamen vier mensen om het leven en tientallen inzittenden raakten gewond. De machinist heeft het ongeluk overleefd en is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij wordt waarschijnlijk snel gehoord. We kennen het van Prinsjesdag, de verenigde vergadering van de Tweede en Eerste Kamer. En vandaag is er ook zo'n vergadering in de Ridderzaal. Dan wordt namelijk koningin Maxima benoemd tot regentes. Senator Hans Engels van D66 is voorzitter van de commissie die dat heeft voorbereid. Wij hebben in twee ronden vragen gesteld over een aantal aspecten van de, van de wetsvoorstellen. We hebben daar antwoord op gekregen en op basis van die antwoorden... heeft de commissie uiteindelijk geconcludeerd... dat wij het wetsvoorstel kunnen behandelen en ook kunnen afhandelen... met een stemming en dat het gelet op de antwoorden niet meer nodig is... om daar nog een heel debat over te voeren. Geen debat dus, maar er worden wel drie wetsvoorstellen behandeld. De benoeming van de regentes als de koning overlijdt... als kroonprinses Amalia nog minderjarig is. Financiële vergoeding voor de regentes en de regeling voor het ouderlijk gezag. Na half acht praten we daar trouwens ook uitgebreid over. Dan kijken we voor u vanochtend voor het eerst in de kranten... en zien we dat het vooral gaat, op alle voorpagina's bijna wel... over armoede in Nederland. Op de voorpagina van de Volkskrant een uh, sepia-gekleurde foto... met een man op een fiets met twee bakken. één voor, één achter en twee fietstassen... Met daarop de, de tekst de Broodpater komt s'nachts hulp aan de armen in Tilburg. Daarover een uh, bijdrage op uh, pagina 4 in de Volkskrant. De armoede in Nederland stijgt snel, is het artikel dat erbij past. De armoede in Nederland is in 2012... Uh Sterk toegenomen kwamen vorig jaar 152.000 armen bij. Het is de sterkste stijging van de armoede... sinds in 2008 de recessie uitbrak, al dus de Volkskrant. trouw meldt het op de voorpagina. Ook de stijging wordt daar gemeld door groeiende werkloosheid... en afnemende koopkracht balanceerde in 2012... meer mensen op het randje van de armoede. We zien het ook in andere kanten terug. Um, bijvoorbeeld niet in NRC Next. Ja. Daar is uh, op de voorpagina een verhaal over Oekraïne te vinden met een foto van een uh, dame... Tatjana Kozak, 33 jaar, een journaliste uit Kiev. Beste meneer Poetin, als u van ons houdt, laat ons dan los. Een persoonlijk verslag uit Oekraïne, waar al ruim een week wordt gedemonstreerd. Een foto daarover voorop trouw. Revolutie in Oekraïne, tenminste als de zakenelite het wil, volgens trouw. De opening van de krant is trouwens: Koeien en kalveren die splijten de coalitie. Dierenwelzijn drijft VVD en Partij van de Arbeid uiteen. De liberalen tegen Dijksma, Al de trouw. Dan naar het AD. Daar niks over armoede op de voorpagina, maar wel iets over e-bikes die gestolen worden. 25.000 dit jaar. Volgens de verzekeraar um, is 14% van de elektrische fietsen verdwenen. Fietsen dieven Azen op die e-bikes, elektrische fietsen. Volgens verzekeraar Enra, verdwijnen ze massaal naar het buitenland, met name naar Oost-Europa. En op de Telegraaf-voorpagina nog een klein kolompje met een foto van de minister van Defensie daarbij. Haastige Hennis staat daarboven. Het gaat eigenlijk over de chauffeur van minister Hennis van Defensie. Die weet namelijk het gaspedaal te vinden volgens de Telegraaf. In een jaar tijd begint hij met de, de dienstauto van de VVD-bewindsvrouw... 23 keer in verkeersovertreding. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. You might know of the original sin You might know how to be with fire But did you know of the murder committed? And the time when i did not care and there was a time when the facts didn't Slecht wakker worden, toch? In Excess met Original Thin. En dan turen wij stark de mist in en dan ontwaren wij daar ergens in een weiland. Myno Rimmers. Toch? Hoe zegt het? Ja. ja, zeker. Waar ben je? Ja, wist ik dat, in Friesland. <laughs> oh, Friesland. Nou, <laughs> dat, dat is het geeldaad. Bij Workum, ergens. Geen gans te zien natuurlijk. Nee, ik zie mezelf nauwelijks. We staan op een landweggetje. Met de satellietkar. En we moeten zijn bij een boer. Want in Friesland is de tegenstand als het om het ganzenakkoord gaat. Nee, we zijn op zoek naar uh, de boerderij van Peet Sterkenburg. Die zit in Verwouden. Daar zitten we. We zitten niet zo ver van Sneek. Waarom zitten we hier? Wel, het ganzenakkoord is geklapt. Ik heb hier een persbericht, daar zal ik de eerste zin dus even van voorlezen... want iemand heeft hem toch opgeschreven. De G7-partners, de twaalf landschappen, de federatie particulier grondbezit... de landbouw- en tuinbouworganisatie Nederland, LTO... Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland... Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het IPO hebben moeten constateren dat er geen verder draagvlak is... voor de invoering van het G7-Gansenakkoord. Ja. Dat is een mooie Nederlandse zin, hè? Ta. Oftewel, het poldermodel rondom de ganzen is mislukt. Kijk, waar gaat het om? We hebben er al vaker in de vroege ochtend aandacht aan besteed... aan de rotganzen, de nijlganzen. Hier en daar verdween er alles eentje bij Schiphol in een vliegtuigmotor. Maar het ergste is eigenlijk wel, en daar klagen de boeren over... ook hier in Friesland, ze vreten de weilanden kaal. Sterker nog, ze vreten zoveel, die ganzen, die hier eigenlijk niet horen... die eigenlijk terug moeten vliegen, maar dat niet doen... Die ganzen vreten zoveel gras... dat de boer zelfs weken later pas met zijn koeien het weiland in kan. Zo'n bevroren weiland waar ik nu in sta. En eh, dus moet er iets aan gebeuren. Het is eigenlijk een ware plaag. Er is al veel commotie geweest over het vergassen van die beesten. Onder andere bij Schiphol ook. Eh, maar ja, wat moet er dan gebeuren? Nou, was er dus bijna een akkoord. Er is heel erg lang over gepraat door al die clubs die ik net heb opgenoemd. En toch is het, zo blijkt gisteren, stuk gelopen En met name Friesland was tegen het akkoord. En hoe de vork nou precies in de steel zit... of de gans eigenlijk op het weiland dartelt... daarover gaan wij ons in dit prachtige Friese gebied... ongetwijfeld als de mist en de duisternis is opgetrokken... dan gaan wij daar eens even over spreken. Onder andere met een jager, met een boer... maar ook wel met iemand van de provincie Friesland. Goed. No. ik hoop dat ze in de boerderij dan een lichtje aansteken. Dan kun je het misschien vinden... Ja. Succes. Ja, oké. Okay. Doeg. Tot zo. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wellicht uh, bent u inmiddels onderweg, op weg naar uw werk. Wees dan voorzichtig, want dat... Het kan een beetje glad zijn hier en daar, er is gestrooid vanochtend. Maar goed, daar gaat het nu niet over naar één van uw banen. Want meer dan een half miljoen mensen hebben niet genoeg aan één baan. Het afgelopen jaar kwamen er zelfs 12.000 mensen bij... die een extra baan namen. Erbij dus, blijkt uit cijfers van het CBS. De 50-jarige postbode Antoon Bakker uit Emmeloord heeft zelfs drie banen. Die doet het. De ah. post l tassen zitten er al op. Ja, de post zitten erop.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 Dan het gaat zo'n beetje en dan halen wij het naar bed. Ja, want, want dan gaat het eruit en dan zit het kwart over vijf eruit. Of uh, vijf uur. Dus dat is vroeg genoeg. Hoe is dat zo gekomen dat u uh. zo hard werkt? Nou ja, dat is niet hard werken. Het is, uh, vroeger moesten we... Nou, deed ik het eerst alleen, zeg maar. Toen werkte mijn vrouw nog niet. Toen moesten we een huis of wouden we een huis kopen. En dat kon net niet van het postloon. Dus zodoende moest ik een baantje erbij nemen om uh, een huis te kunnen kopen. Dus je heeft ook een webwinkel? Ja, ik heb een eigen webwinkel in Hoesjes.no. Het kleinste kamertje hebben we hiervoor uh, in gebruik genomen waar vroeger mijn uh, dochter uh, had geslapen. Het is krap inderdaad. Ja, maar ja, het kent net allemaal. En Zo werkt het hier allemaal. Ik zie hier uh, plastic bakken vol met uh, oh, telefoonhoesjes. Bloemetjes je hebt hartjesmodel, je hebt de uh, Amerikaanse vlag. Je hebt een, een normale uitvoering, zwart-rood-wit. Wat de is baanis. nou het uh, beste Blauwe. verkopende model? Nu uh, de Hoerbaai, hè. dat is de nieuwe telefoon, die verkoopt heel goed nou. Hoe bent u er nou gekomen als u al twee banen heeft om dan ook nog een uh -huh. webwinkel te gaan beginnen? Nou ja, uh, ik uh,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 Ja, het zijn dan meestal allemaal uh, losse baantjes in principe. Je, je, je moet uh, 20 uur werken, of je kunt niet meer dan 20 uur werken. Nou, of de vrouw werkt uh, er zoveel uren erbij. Uh, dat soort dingen. Zo krijg je dat eigenlijk. Kent u meer mensen die twee banen hebben? Ja, mijn vrouw. <laughs> ja, mijn vrouw is postverdeler uh, of uh, postbezorgster. En ze is dan ook schoonmaakster. Misschien kunnen we nog even naar uw vrouw toe. De vrouw van Antoon Bakker. Fini heet u, toch? Ja. Klopt. Allebei dus twee banen. In totaal al vier banen. Welke baan vindt u nou het leukst? Ja, toch postbezorgster, hè? Ja, vrijheid buiten, je gedachten de vrije loop laten... en ja, wel concentreren op je werk, maar muziekje onderweg erbij, ja, heerlijk. Zou het uw keus zijn ook om twee banen te nemen of heeft u liever één baan? Ik denk dat ik toch liever één baan heb. Waarom? Ja, waarom? Het is wel een heel druk leven en ik ben hartpatiënt, dus ja, maar ja, goed... Dat zeg ik, met twee studerende kinderen thuis moet je tegenwoordig wel. Niet helemaal de ideale combinatie. Vini Bakker, ze sprak met Nick Wouters. De meeste mensen met twee banen werken gemiddeld... acht uur per maand meer dan mensen met één baan. De opvang van kinderen tot vier jaar die gaat namelijk op de schop. Minister Asje van Sociale Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs... willen dat crèches en peuterspeelzalen straks aan dezelfde eisen gaan voldoen. Vertelde de minister gisterochtend in deze uitzending. Ook verandert de financiering. Werkende ouders moeten straks ook voor Peuterspeelzalen... een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen via de Belastingdienst. Wat gaat dit voor gevolgen hebben? Martijn van der Wiel bezocht beide klaas, Zoek de tien verschillen, of is het misschien te moeilijk hè, voor een driejarige, zoek de zes verschillen. Zoek de zes verschillen? Tussen een crashgroep. Nu schijnt het zonnetje, dan gaan we misschien wel lekker even buiten spelen of uh, knutselen. Waar uh, gezongen wordt, waar zeil op de grond ligt, veel speelgoed en dan gaan we de trap op. Ja, dan gaan we de trap op. En, dan en daar is dan de Peuterspeelzaal. Ook daar, zelden op de grond. Heel veel speelgoed. Vanmiddag zijn ze we zijn nu een knutselactiviteit aan doen. En daarna gaan ze lekker buiten spelen, want het is mooi weer vandaag. Het is precies hetzelfde als beneden. Dit is precies hetzelfde. En we hetzelfde zochten de verschillen. We zochten de verschillen. De tijd dat de kinderen hier zijn, dat is een verschil. Alleen een dagdeel hier. En beneden dag. in de de hele werkdag van de ouders. De hele werkdag van de ouders. En verder? Ja, de prijs. Uh, hier betalen we een vaste ouderbijdrage per maand. En ouders schrijven hun kind hierin en hoeven verder geen uh, formulieren in te vullen. Met de belastingdienst niks. En die betalen een vast bedrag per maand. En dat is 10 euro per maand. De praktijk is dat de meeste moeders die hun kinderen naar de Peuterspeel brengen... zelf niet werken. En dat de ouders van de crashkinderen wel allebei werken. En veel meer betalen. Ik werk niet, nee. nee ik ben thuis. Wat is voor u de reden geweest om haar hier naartoe te brengen? Ik wil dat hij uh, ja, goed Nederlands graad en daarom moet ik hem hier breng voorbereid voor basisschool. Dat is een mooie kring. Ja. Alleen Bunyermin zit nog niet goed, goed kring. Kring. In één pand zit hier zowel de crash als de peuterspeelzaal. Directeur Vigdis van de Giezen. Wat mij opvalt aan de plannen van Archer is dat uh, er voor kinderen, voor peuters, dezelfde regelingen worden neergezet. Dat vind ik een verbetering. Voor welke peuters gaat er dan iets veranderen? Wat er nu gebeurt, is dat er verschillende regelgeving is... verschillende financiering voor peuters... waardoor er nu uh, de wachtlijsten toenemen bij de ene voorziening... en er leegstand is in de andere voorziening. Ja, want dat is voor ouders die de crash te duur vonden... die brengen de kinderen nu naar de peuterspeelzaal. Kost bijna niks en je krijgt het bijna hetzelfde. Deze regeling zorgt ervoor dat een ouder kan kiezen. Ik kies voor een kinderdagverblijf of ik kies voor een peuterspeelzaal. Maar het financiële motief moet niet doorslaggevend daarin zijn. Wordt het veel duurder, deze peuterspeelzaal? Als ouders inkomensafhankelijk, want dat is het, de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, dan wordt het absoluut duurder. En, en ook ouders... een boel gedoe, hè? En een heleboel gedoe. Ja. En dat maakt de drempel verhogend. Omdat we hier en toch... Ziet u daardoor ouders zich terugtrekken uit de peuterspeelzaal? Dat verwacht ik zeker. Ja. Dat geldt ook voor deze moeder. Slechte ervaringen met het toeslagensysteem. Ze hebben mij meer dan de, dat ik had kunnen krijgen, had dat ze meer betaald. Ja. Moet u daar naar dan... Terugbetalen. Ja. Dus ik ga dat niet doen. Ik moet echt 7000 euro terugbetalen en ik ga dat niet meer doen. Hé, hey, wat vertelde jij nou, Jelte? Je hebt wat in je schoen gekregen. Ja. Wat dan? kom nog even terug op die verschillen. Hè? Is het niet een heel kunstmatig onderscheid, die twee systemen? Nou, dat vind ik zeker. Want we hebben het tenslotte over peuters. In de basisschool hebben we het ook niet dat er een voorziening is... voor werkende ouders en studerende ja. ouders en voor niet werkende ouders. En komt dat dan niet dichterbij met de plannen van Asscher? Dat komt zeker dichterbij. Alleen je werpt die drempel op. Je moet dus een basisaanbod hebben, net zoals dat je dat hebt in de basisschool. Het gaat op elkaar lijken, maar het wordt minder toegankelijk, zegt u. De drempel die het opwerpt met het gedoe wat erbij komt kijken voor ouders... voordat ze zich in kunnen schrijven op zo'n voorziening... dat vind ik echt een hele rare ontwikkeling. De minister, als je van sociale zaken gaat daar onder meer over. We praten met hem uitgebreid vanochtend tussen half negen en negen in Vraag het de minister. Heeft u een vraag aan de minister? Kunt u hem nog stellen via vraag het vraaghetdeninister.nl. En u kunt ook terecht op onze website, nos.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Braziliaanse voetballegende Pele zal vrijdag bij de WK-loting in Costa de Sofie toch zijn opwachting maken. Wat de 73-jarige WK-ambassadeur precies gaat doen tijdens de ceremonie... dat wordt nog altijd geheim gehouden. Het is wel duidelijk dat hij niet meedoet aan de daadwerkelijke loting. Meer WK-nieuws dan, want het Braziliaanse voetbalelftal houdt een traditie in ere. In 1998 kwam de selectie voor het WK in Frankrijk met het reclamefilmpje Airport. Je doodde onder andere Ronaldo, Romario en Roberto Carlos de tijd door op een vliegveld enkele trucs uit te halen met een bal. In 2010 gingen de Brazilianen Portugal te lijf in de catacomben van het WK-stadion. Nou, nu hebben de Brazilianen als voorproefje op het WK in eigen land de video Dare to be Brazilian gemaakt. Met in de hoofdrollen Neymar David Luiz. Thiago Silva en bondscoach Louis Philippe Scolari. Dan naar Napoli in de Serie A. De tiende overwinning van het seizoen alweer geboekt. De nummer drie van Italië won in Rome met 4-2 van Lazio. Na het hockey dan. Bij de World Hockey League in Argentinië... nemen de Nederlandse vrouwen het vandaag op tegen Zuid-Korea... Hoge temperaturen spelen ongetwijfeld uh, weer een rol, want het is zeker 40 graden. Is dat eigenlijk wel verantwoord? Verslaggever Philip Koker ging langs bij de dokter van de Nederlandse ploeg. Dat is uh, oud-zwemster Connie van Bentham. En vroeg haar of speelsters problemen kunnen krijgen door die extreme hitte. Ja, dat is uh, absoluut denkbaar. Uh, we denken aan twee jaar geleden toen we ook hier in Argentinië waren in Rosario. Waarin er echt keepers onwel werden. En onze keeper ook echt uh, nou, niet kon functioneren, hoofdpijn, misselijk. En uh, dan ben je eigenlijk al over de, over de streep gegaan, vind ik. En er zijn gelukkig sinds die tijd wel een paar maatregelen ter bescherming uh, getroffen. Met onder andere extra rustpauzes en koelpauzes. En niet meer spelen in het begin van de middag. Maar toch kan je in gevaarlijke situaties komen. Uh, er is een grens gesteld van 36 graden. Dat lijkt me ook een zeer arbitraire grens. Maar dat wordt dan gemeten buiten het veld. Terwijl volgens mij het op het kunstgras, boven het kunstgras veel warmer is. Ook gisteren en eergisteren al. Absoluut. De uh, temperatuur wordt gemeten tien minuten voor aanvang in de dugout, in de schaduw. En dat komt natuurlijk niet overeen, precies wat je zegt, met de hitte op het veld. Uh, aan de andere kant denk ik blij dat we, mo dat we blij mogen zijn dat er inmiddels een aantal maatregelen zijn vanuit de FIH die ons beschermen. Maar denk... Welke? Nou, onder andere die extra rustpauze en uh, het niet meer spelen aan het begin van de middag. Hè. Het is in principe negen uur en half twaalf en aan het einde uh, van de middag begin van de avond. Dus de heetste uren van de dag worden wel vermeden. Maar desondanks raakten we gisteren denk ik bijna de 40 graden aan. En wij begonnen om negen uur s ochtends. Jouw zorg gaat natuurlijk uit naar de veldspeelsters. Die koel je aan de kant. Maar de keepsters, dat lijkt me een extra punt voor zorg. Want die hebben tijdens het wedstrijd nauwelijks mogelijkheden om zich te koelen. Dat is precies uh, uh, juist geformuleerd. De, voor de spelers hebben we veel maatregelen. We wisselen ze heel snel door. Dus uh, bijvoorbeeld een aantal van de spitsen spelen bijvoorbeeld vier minuten op, vier minuten af. En dan zitten ze die vier minuten op de bank echt in ijsvesten met met ijshanddoeken over zich heen, uh, ijswater drinken. Uh, dus die hebben mogelijkheden om in de schaduw te zitten en te koelen. Maar de keepers die zitten in volle bepakking, uh, soms in een zwart shirt, want dat wordt gewoon ingedeeld door de organisatie, met een helm op je hoofd waardoor je geen enkele uh, warmte kwijt kunt. En dat kan echt gevaarlijke situaties opleveren. Komt de gezondheid van met name de keepsters in gevaar? Uh, nou, dat, daar ben ik wel constant alert op. En ik vind eigenlijk op het moment dat we twee jaar geleden... een Koreaanse kiepster zagen braken en uh, flauwvallen, maar ook bij ons de kiepster echt misselijk en de rest van de dag hoofdpijn... ja, dan vind ik eigenlijk al dat je een grens over bent gegaan. Dus dat, uh, daar zijn we ontzettend waakzaam op. We hebben zelf een aantal extra maatregelen ook met de kiepster afgesproken... met ijswater bij de goal en, en uh, een, een koelend element in de nek... En, uh, nou ja, en constant met haar praten, ook natuurlijk hoe het gaat. Maar uh, de, ja, je, je balanceert op de grens. Dat is absoluut een gegeven. Ongelooflijk. Corny van Bentum, de dokter van de Nederlandse hockeysters. Het duel met Zuid-Korea kunt u om één uur live volgen via nos.nl. Straks hoort u een reportage uit Almere. Een jaar geleden overleed daar grensrechter Richard Nieuwenhuizen... nadat hij op het veld was aangevallen door spelers en een begeleider. En werd geschopt. Dit is Radio 1. Het is half zeven, we gaan gauw naar Jan van den Putten voor het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen, melden het CBS en het SCP. In de grote steden wonen de meeste arme mensen, maar ook in Leeuwarden... en een aantal Limburgse gemeenten wonen er opvallend veel. Zometeen meer daarover in de uitzending. De politie in Bangkok grijpt niet in als betogers het hoofdbureau willen innemen. Prikkeldraad en betonnen versperringen zijn weggehaald. En de politiechef zegt dat hij de confrontatie niet aangaat. Waarschijnlijk wil hij voorkomen dat de betogingen tegen premier Shinawatra... verder uit de hand lopen. Beginnende piloten worden uitgebuit door sommige luchtvaartmaatschappijen... omdat ze moeten betalen om te mogen vliegen. Dat zegt pilotenvakbond VNV. Piloten zijn verplicht om vlieguren te maken om hun buffet te kunnen houden. En maatschappijen als Ryanair en Whiz Air maken daar volgens de vakbond misbruik van. En meer dan de helft van de jongeren tussen 20 en 24 slikt XTC tijdens het stappen. Een kwart heeft het afgelopen jaar daardoor een blackout gehad. Het Trimbos Instituut denkt dat het gebruik van de harddrug steeds gewoner wordt... omdat er steeds meer grote festivals komen waar XTC wordt aangeboden. Dat is weer nog op de meeste plaatsen lichte vorst en nevel of mist. Vandaag maar weinig zon. Het wordt ongeveer 4 graden. Morgen wat regen. Donderdag kan het aan zee gaan stormen voor De verkeersinformatie naar de ANWB. John Zahoka, Hooka, goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Staat vast, hè? Ja, op de A7 richting Zandam. Lange file. 10 kilometer tussen de Afritten Hoorn en de Weidewarmer. En door uitgelopen werkzaamheden is de N57. Brouwersdam richting Rotterdam. Nog steeds dicht tussen goede reden en de Havenvlietdam. En nog even waarschuwing. Want in het hele land, behalve in Limburg, komt plaatselijk dichte mist voor. Ja, en John, we zagen vanochtend ook dat er uitgebreid gestrooid werd ja. en was. Is het hier nou ook nog glad? Nou, wij hebben in ieder geval nog geen melding in. Maar we houden even naar. Dus zodra het wel het geval is, dan gaan we leven waarschuwen. Goed, en uh, waar reken je op vanochtend? Nou ja, ondanks de mist en misschien wat gladheid uh, toch een vrij normale spits. En dat betekent rond half negen ongeveer 250 kilometer. John Zahokka bij de ANWB. Zoals gezegd, straks meer over de armoede. Naar de ster spreken we daarover met de onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau.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 Er leven weer meer mensen in armoede. Dat blijkt uit cijfers van het nieuwe armoederapport... dat vandaag verschijnt. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben weinig te besteden... voornamelijk mensen in de bijstand. Mensen van niet-westerse afkomst. En alleenstaande moeders en vaders zijn de dupe en dus ook kinderen. Kok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het rapport samen met het CBS geschreven. Waar ligt de armoedegrens? Uh, voor een alleenstaande hanteren wij een armoedegrens van 1042 uh, euro per maand. voor huishoudens ligt dat wat hoger. Mm. En meer mensen leven in armoede, stelt u? Om hoeveel mensen gaat het dan die onder dat niveau uh, leven? In 2012 was, waren het bijna 1,2 miljoen mensen onder het niet veel maar toereikend criterium. Dat is onze armoedegrens. Dat is niet, 7, pardon, 6, niet, niet wat het zijn? Niet veel maar toereikend criterium. Okay. Dat is een, een budget waarin alle noodzakelijke kosten en een klein beetje sociale participatie in zitten. En waar moet ik dan aan denken als u het heeft over sociale participatie? Uh, nou, naast alle basisbehoeften, huur, gas en licht en zo... zit er een klein bedrag van 90 euro per maand in voor hobby's... Uh, mensen ontvangen, een cadeautje kunnen kopen voor iemand anders... en een vakantie. Maar bij het laatste moet u niet denken aan een verre buitenlandse reis... maar eerder aan een, een weekje uh, in een huisje in het, uh, in het laagseizoen. Hm. Nu wordt er gesteld dat het aantal mensen het onder armoedegrens leeft toeneemt. Dan zou je kunnen aannemen dat dat vanwege de economisch slechte tijden is. Klopt dat ook? Voor een deel klopt dat, al is het wel zo dat we de sterke toename in de armoede vooral in 2011 en 2012 zien. Uh, dat heeft met de recessie te maken, maar het is niet zo dat het alleen uh, mensen betreft die werkloos zijn geworden. We zien bijvoorbeeld ook de armoede toenemen onder werkenden. Ja, en, en wat is daar dan de verklaring voor? Uh, bijvoorbeeld bij zelfstandigen is dat, omdat dat is een, uh, zelfstandig is ongeveer de helft van uh, de arme werkende groep. En bij die groep uh, is, is vaak natuurlijk sprake van uh, leeglopen in de ordeportefeuille. Die hebben gewoon minder opdrachten. En verder zie je bij mensen in, uh, in loondienst... Uh, als ze niet fulltime werken en er zijn geen andere inkomens in het huishouden... dan gaan, kunnen ze doordat de uh, lonen al jaren, uh, een aantal jaren niet geïndexeerd zijn... of heel bescheiden vanuit gegaan zijn... Uh, kunnen ze daardoor onder de armoedegrens zakken. Hmm. Nou hoorden we net in onze uitzending over mensen die verschillende banen hebben hè, om rond te kunnen komen. Is dat een ontwikkeling die u ook uh, terugziet in het onderzoek? We hebben daar in dit onderzoek niet naar gekeken, maar om de waar te zeggen... we zijn net aan het nadenken over een project dat over dat uh, meervoudige inkomens gaat. Want we okay. hebben de indruk dat dat wel het goede is, ja. ja. Ja, en dat heeft ook allemaal met de crisis te maken? of? In de Verenigde Staten zie je dat het heel gewoon is dat je meer banen hebt om, uh, nodig hebt ook om je hoofd boven water te houden als je aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit. Uh, wij vragen ons af of die trend hier ook uh, voorkomt. We zien in ieder geval ook wel uh, al jaren dat er zelfstandigen zijn uh, die dan op huishoudensniveau, waar ook looninkomsten is. Dus op huishoudensniveau zie je dat al wel gebeuren. Ja. Lara zei het net al, het zijn er ook vooral alleenstaande vaders en moeders en dus kinderen die daaronder te lijden hebben. Om hoeveel kinderen gaat het, weet u dat? Het aantal kinderen is uh, uh, sinds het begin van de crisis dus zeg maar na 2007 met ruim 100.000 toegenomen. En we zitten nu in 2012, dat zijn onze laatste zeg maar, gemeten cijfers, op 384.000. Hm. Dat is ongeveer 1 ja. op de 9 van alle kinderen zit onder onze armoedegrens. En hoe merken zij dat, dat hun ouders te weinig te besteden hebben? Nou, daar hebben we dit onderzoek niet uh, gevraagd. Maar het, het ligt voor de hand dat zij ook zullen merken dat er bijvoorbeeld minder geld is voor nieuwe kleding. Ja, u had het al eventjes over sociale contacten. Dat er uh, weinig geld is voor um, sociale bezigheden. Ik neem aan dat dat soort kinderen ook niet uh, gemakkelijk op een vereniging terechtkomen. Bijvoorbeeld om te voetballen, ik noem maar iets. Uh, nou, nogmaals, het hebben we in dit onderzoek niet nage kunnen gaan. Want dat zit niet in, in, de, in de gegevens die we gebruiken. Uit ander onderzoek, onderzoek weten we wel dat dat probleem zich bij een behoorlijke groep kinderen voordoet. Je kunt je wel afvragen um, hoe, hoe, hoe zwaar het meetelt voor kinderen. Het is natuurlijk heel prettig om al die of een sportclub te kunnen en dergelijke. Maar uit onderzoek hebben we de indruk dat als je ergens op in moet zetten... op het beleid, dat het toch vooral het niveau is dat ze in het onderwijs bereiken. Want dat is in deze samenleving toch heel belangrijk. Nu zijn er regelingen voor als je geen inkomsten hebt natuurlijk in dit land. Er zijn vangnetten. Wat is er aan de hand, wat is er voor je... als je wel wat te besteden hebt, maar niet voldoende? Hoe bedoelt u die vraag? Nou ja, is er ergens steun dan als je niet rond kunt komen? Uh, nou ja, er, er zijn natuurlijk bij de gemeente allerlei regelingen in het kader van het bijzondere bijstand. Uh, mensen kunnen een aanmerking komen voor kwijtscheldingsregelingen. Maar dat zijn aan de andere kant geen regelingen waar je uh, zomaar in komt. Het is niet zo dat je een, een briefje stuurt aan de sociale dienst. Daar, daar wordt echt wel naar gekeken of mensen uh, bijvoorbeeld geen andere middelen hebben waar ze uit kunnen voorzien. Kok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Nou, daar gaan we hier ook uh, over doorpraten later in deze uitzending... met minister Ascher. Die is een half uur lang te gast na half negen. Mocht u nog vragen hebben, bijvoorbeeld over armoede... en alles wat daarvoor gedaan is in Nederland... Uh, dan kunt u dat kwijt, die vraag op uh, vraag de nos.nl. .no. Een jaar geleden overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen... nadat hij was geschopt op het veld van zijn club, de Buitenboys in Almere. Gisteravond was er op datzelfde veld gewoon een training... Volgens een paar spelers hebben de strengere regels... die de KNVB sindsdien heeft ingevoerd, effect gehad. Ik speel C1, C2. Iedereen weet nog wat er uh, vorig jaar is gebeurd. Uh. Ja. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Uh. Iedereen weet ook wat de reactie van de KNVB daarop was. Uh. Strengere regels, uh. ja. betere handhaving. Wat hebben jullie daarvan gemerkt? Sorry. Ja, dat de regels wel veranderd zijn. Zoals uh, dat, uh, bij buitenboys zeg maar toezichthouders zijn bij wedstrijden en zo om het in de gaten te houden. En wat moeten die doen, die toezichthouders? Nou, als er bijvoorbeeld iets gebeurt op het veld of langs de lijn dat iemand begint te schelden, dat ze dan diegene aanspreken. Ja. En jij, wat heb jij gemerkt van strengere regels? Ja, streng, toch? Een van de nieuwe maatregelen was die tijdstraffen. Als je je niet gedraagt op het veld, dan moet je tien minuten van het veld op. Ja, ja. Heeft een van jullie dat ja, al dat meegemaakt? Helpt wel. helpt wel, helpt wel. Bij mij is het een paar keer voorgekomen oh, meneer, ja? bij tegenstanders. Of wat deed je op dat moment? Um, Nee, ik had zelf niks gedaan, wow. maar die andere ja, bijvoorbeeld, in plaats van een gele kaart geven we gewoon 10 minuten aan de kant. Maar, maar, het, maar het slaat ja, nergens op, Maar of... heb jij wel eens een 10 minuten straf gehad? Vijf minuten straf gehad. Ja? Omdat ik gewoon. Uh, ja. ja, ik was even boos toch, want het ging even niet. Kreeg ik eigenlijk, vind ik onterecht vrijtrap vrije trap tegen, en dan schot ik die bal weg. dat slaat nee, nergens op. En toen mocht nee. ik eruit. En? en toen was ik even best wel op. En hielp toch? Ja, het helpt wel eigenlijk. Het helpt wel. Nee, ik <laughs> een vind beetje, het niet. een beetje. Ik vind de zoon van de overledene. Die zi zit bij mij op school, je weet toch. hij is, is een, een goede vriend, vriend van mij. Ja. Ja, dit mag dit niet te gebeuren, man. Ja, het is echt uh, niet normaal. Dit is en uh, niet normaal. dat het alleen om een paar uh, onterechte, uh, hoe heet dat, bij het spel vallen gaat zo. Nog één keer die vraag dan, hebben jullie het idee dat spelers zich beter gedragen op het veld? Ja, dat heb ik wel gemerkt, dat ja, ja. heb ik wel gemerkt, ja. Ja, dat, is, dat heb ik wel gemerkt. Maar weet je wat ik ook best heb gezien? Dat sinds die nieuwe regels, sommige mensen beginnen gewoon bang te worden om even een duw te geven of zo in de wedstrijd. Je moet wel een duw hebben, want heel veel, heel veel jongens zijn nu echt soft in die voetbal. Echt soft. Te voorzichtig. Ja, te voorzichtig zijn geworden. Um, bijvoorbeeld als iemand nu een overtreding bij iemand maakt, dan uh, wordt het niet echt gelijk tot de ruzie of zo, maar gewoon een handje geven, omdat ze dat ook leren van die scheids en trainers. Die hun aanspreken. Ja, ik vind het gewoon... Want mensen zijn nu ook sneller bang of zo, dat er misschien gaat, iets gaat gebeuren of zo. Ze spelen is sowieso rustiger. Hey, ja, meer is gewoon normale stad. Je normaal als fucken Iedereen die, die dom doet op het veld en zo is niet goed. Meer. Ja. <lacht> ja. Mensen die dom doen op het veld mogen op domden. <lacht> niet tien minuten, maar de hele wedstrijd. Ja, ja, hele ja, ja heb je wel Ik Speel met respect of speel niet, maar hé. Hey. Groep Ao. Het sprak met uh, jonge spelers van de Buitenboys. En straks een gesprek met de voorzitter van de club, Rob Mueller. Straks dan gaan we het hebben over Astrix en Oblix, de bedenker. Robert Uderzo heeft ruzie met zijn dochter. Hoort u straks. Oh, hij me bevindt met respect. Hij zegt dat hij me al de tijd houdt. Hij me 15 keer per dag houdt. Hij wil dat ik fijn ben. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. Hij is niet like all them other boys. Is dat ook zo dumb en immature? Dat's just one thing. Just giving head then arm van Lily Allen van haar album It's Not Me, It's You, Marcel. Zeker, en het is John Zauka bij de ANWB met de verkeersinformatie. Ja, Marcel, nog een vrij normale spits. Zeven is goed voor bijna 30 kilometer. De langste op A7 richting Zandam. 7 kilometer tussen de afrit en Avondhoorn en Weidewormer. En nog even waarschuwen, want in het hele land... behalve in Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. We hoorden het eerder vanochtend al van Minor Remmers. Ze vreten de weilanden kaal en blijven hier een beetje hangen. Het zijn ook een beetje luie ganzen volgens mij, eh, Minor Remmers. Die dikke. Ja, ze horen hier ook niet thuis, hè. Het zijn ongenodigde gasten. Het zijn uitheemse eigenlijk, hè. De zomerganzen, dat zijn eigenlijk uitheemse gasten, ja. Ja die, ja, die nijlganzen toch ook? Nijlganzen zeker, ja. Maar dat zijn, die zijn waarschijnlijk in het verleden keer losgelaten... of uitgebroken uit particulier bezit. ja. En nu zijn er honderden, nu zijn er duizenden, ook in Friesland bij Peet Sterkenburg, aan de Scharnebuursterweg in Verwouden, niet zo heel ver van Sneek. Vooragiergebied. Ja, wij hebben hier een heel Fouragergebied van uh, Walken, dat loopt tot uh, Kaup Afsendijk en dat is ongeveer uh, 3000 hectare groot. En daar zitten al, uh, al 30 jaar zitten de ganzen, steeds meer winterganzen. En die uh, blijven tot in het voorjaar, tot uh, begin april. En wij hebben een contract met de overheid gesloten daarvoor, uh, om ze rust te bieden. Daar krijgen we een vergoeding voor. En die contracten die lopen volgend voorjaar af. En daar moet en, wat aan gebeuren. En daar moeten we weer opnieuw eigenlijk een oplossing vinden. Ja, ja ze, ze schijnt ontzettend veel ook, hè, die beesten. En ze vreten heel veel gras. Ja, die knapen die vreten dat hele gebied, vreten ze al kaal. Is dat echt, uh, hoe moet ik dat zien? Uh, is het zoveel gras dat, je ook echt, dat de koeien te kort komen? Ja, ja, zeker. We hebben de boeren bij... die moeten uh, nogal wat veten voor hun koeien aankopen zelfs. Dat gaat in, uh, gaat in uh, vrij graf. Je hebt zelfs, uh, en dat zie je wel de laatste jaren... dat de brandgans, dat zijn die, uh, die zijn wat, uh, wat witte... die uh, zie je steeds meer opkomen. die blijven tot half mei. En dat zijn de boeren die, uh, die moeten een deel van hun wintervoorraad... dat moeten ze elders aankopen. We zijn op een melkveebedrijf. We staan in een gloednieuwe stal eigenlijk... De koeien staan binnen. Hier rondom ons heen de velden. Het is nu donker. En dan zijn ze er niet, de ganzen. Ze slapen. Maar als het dadelijk licht wordt, dan zien we ze hier verschijnen. Ja, ze zitten straks. Uh, van veiligheid, ze, hun veiligheid zitten ze op het IJsselmeer hier. En zitten hier vlak bij het IJsselmeer. En als het straks licht wordt, dan komen de grote getallen, Dan komen ze bij de boeren op het veld om te eten. Het is nu december, dus de, de schade is nu uh, minder. Want de koeien staan nu op stal. Maar in de zomer onze, is het... Alleen in, uh, de, onze collega's die de schapen hebben, die hebben uh, schade... Maar in de zomer is het, natuurlijk, is het eh, vol op schade. Ja. Een ganzenoverleg was er met natuurorganisaties, maar ook de belangenorganisaties van de boeren, waaronder die van Peet Sterkenburg, namelijk het eh, LTO. Hè? Ja. Um, nou, lang vergaderd, bijna waren ze eruit, en toch is het ganzenoverleg, prachtig Nederlands woord voor de scrapple, geklapt. Het um, belangrijkste punt wat op ge ge uh, geklapt is dat de natuurorganisaties toch nog iets meer reserve willen en jullie een harder aanpak willen. Ja, wij uh, hebben toch in de afgelopen tijd gezien dat de aanpak... Uh, want dat, uh, dat ga je 7 akkoord dat was eigenlijk een compromis... tussen natuur en landbouw. Want vroeger was het een beschermd beest, hè? Uh, ja, de trekgans de is nog beschermd, hè? Ja, en de zomergans die is echt uh, de laatste jaren veel meer uh, hier naartoe... Uh, heeft hier zich uitgebreid. En de zomerschans is, is niet beschermd. En daar hebben wij enorm veel last van. Dan als die boer zomerdag met zijn koeien in het land... Is, dan zou je we wel gras voor de koeien halen. En jullie zeggen, en je en moet die... ook in, in de natuurgebieden die gigantische gaan aanpakken? Uh, wil je die goed gaan aanpakken, dan moet je ze in de buurtgebieden aanpakken. Dus ook in de natuurgebieden, want daar beelden ze. Ze beoelden bij de natuurinstanties en ze eten bij de boer. En dat willen de natuurorganisaties eigenlijk uh, liever niet? Die hebben daar de afgelopen jaren een hele slag moeten maken... dat ze daar toch die hekken gaan openzetten om dat wel te doen. En dan heb je met de wet en regelgeving te maken. En dat is heel gegaan. Nu zeggen onze boeren. Stroperig. Stroperig? Ja. ja, moeizaam. Moeizaam, ja, ander woord. Ja. En nu? Onze, onze boeren die zeggen: van ja, uh, wij uh, willen wel uh, in de, de winter een keer. Uh, Toestaan, maar dan willen we de doelstellingen hebben... dat die een aantal die populaties sterk teruggedrongen wordt. Ondanks de winterrust, daar gaat het eigenlijk om. Ja, nou is het, nou het G7-akkoord geklapt. We gaan er straks ja. nog over praten, want de gedeputeerde komt er ook nog heen. Want ondertussen blijven de rakkers wel gewoon... ook rondom deze boerderij neerstrijken en vreten ze alles op. Het is wat, hè? Daar. Ook in Friesland, vlakbij Sneek. We horen het uh, later vanochtend. Waarschijnlijk ook nog meer ganzen dan bij Minor Remmers. Het is tien voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over het algemeen kunnen Asterix en Obelix het goed met elkaar vinden. Maar de mensen achter s werelds meest succesvolle striphelden... gaan deze dagen rollen bollend over straat. De enige nog levende bedenker van Asterix en Obelix... Albert Uderzo klaagt zijn bloedeigend dochter aan. Ronlinker Linker bij Toetati, in het land der Galliërs. <tied> Gaan wij deze ruzie? Ja, het lijkt erop alsof die Albert zo inderdaad... de strategie hanteert van de Galliërs. Wat doen die namelijk als de Romeinen uh, aanvallen? Nou, ze gaan meteen in de tegenaanval. Oederzo, dat is de medebedenker van Astrix en Obelix. is inmiddels 86. En zijn dochter Sylvie, die probeert via juridische wegen... Uh, aanspraak te maken op zijn nalatenschap. Op de stripheld Asterix dus. En Oederzo doet precies wat Astrix en Obelix ook zouden moeten doen... De beuker in, via de rechter in de tegenaanval. Mm, maar Ron, waarom wacht zijn dochter niet tot uh, haar vader overleden is? Waarom maakt ze ja, nul zes... aanspraak daarop? 86 inderdaad. Het speelt ook al een tijdje hoor, moet ik zeggen. Het draait inderdaad om die, uh, het creatieve erfgoed van Asterix en Obelix. Zeg maar de toverdrank van de stripboekerserie. In 2007 ging het nog goed tussen vader en dochter. Uh, zij had inmiddels een belangrijke functie gekregen in het bedrijf. Samen met haar echtgenoot. En dat laatste, die echtgenoot, dat was Albert Oeder zo een in het oog. Hij hey. vond die man een soort intrigant. En dus werden dochter en echtgenoot ineens ontslagen. Ze hebben toen vervolgens dat bedrijf aangeklaagd. Gezegd dat uh, men daar misbruik maakt van de geestelijke toestand van de oude Ouderzo. Die rechtszaak die loopt nog, maar de rechter heeft al vastgesteld... Ja, dat er niks mis is met vader Uderzo. Althans niks geestelijks. En nu om te voorkomen dat zijn dochter straks nog in hoger beroep zou kunnen gaan heeft zo alvast zijn eigen rechtszaak aangespannen... vanwege wat hij dan noemt geestelijke mishandeling. Ja. En net nu er een nieuw album uit is, Ron, ja. zou dat het laatste zijn? Nou ja, voorlopig ziet het er nou uit dat hij Albert zo de strijd gaat winnen. Hij heeft inmiddels het creatieve stokje inderdaad overgedragen aan een volgende generatie... want dat album waar jij het over hebt, dat is voor het eerst een Asterix... waar hij geen rol bij heeft gespeeld... Asterix en Obelix bij de Pikte. En dat was ook precies zijn bedoeling. Dat Asterix en Obelix ook na de twee bedenkers... door zouden gaan met avonturen beleven. Het is Swerelds werelds meest succesvolle strip. Uh, meer dan 350 miljoen boeken zijn er inmiddels van verkocht. En toch, Marcel, denk je dat als Asterix en Obelix... zo naar die ruzie in de vader en dochter zouden kijken... ja dan denk ik dat ze zouden concluderen... rare jongens, die striptekenaars. Absoluut. En ze wandelen het bos in... En... Jagen nog een paar zwijnen na. Ron, dank je wel voor dit uh, mooie verhaal. Stripverhaal. NOS Radio en Media Overzicht. Ja, we twijfelden even. Nee hoor, we gaan naar de kranten. Want die hebben we uitgebreid voor u bekeken. En dan zien we dat het uh, vooral gaat over armoede. Veel voorpagina's gevuld met het armoedeverhaal... waar u uh, eerder vanochtend ook al bij ons over hoorde. Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat uh, ja, door de crisis met name veel uh, mensen onder de armoedegrens zijn gezakt. En daar zitten ook veel kinderen bij. Daarover leest u bijvoorbeeld in de Volkskrant... Daarover leest u in Trouw en ook in het Nederlands Dagblad. Het AD opent met iets anders. Elektrische fietsen zijn in trek bij dieven. Volgens verzekeraar Enra verdwijnen de zogenoemde e-bikes massaal naar het buitenland. Met name naar Oost-Europa. En naar schatting zijn dit jaar al 25.000 van die elektrische fietsen gestolen. Ter waarde van 45 miljoen euro. Er waren grote interne problemen bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Dat meldt de onderzoeksraad voor veiligheid in een conceptrapport dat in het bezit is van RTV Rijnmond. Door die problemen functioneerde de afdeling cardiologie slecht. Maar grote risico's voor de patiënten, specialisten... en de raad van bestuur van het ziekenhuis leefden er jaren op gespannen voet. Nederland eindigt dit jaar drie plaatsen lager op de wereldranglijst... voor onderwijskwaliteit dan in 2009. Het gaat dus over onderwijs. Blijkt uit cijfers van PISA 2012. Dat is het driejaarlijkse wereldwijde onderzoek... naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren. Het is een verhaal waar de Volkskrant volop aandacht aan besteedt vanochtend. Koeien en kalveren splijt in de coalitie. Het dierenwelzijn drijft VVD en Partij van de Arbeid uiteen staat in trouw. De VVD vindt dat PvdA-staatssecretaris Dijksma boeren te veel nieuwe regels oplegt. Externe beleggers van de Rabobank kunnen vanaf volgend jaar ook deelnemen in het eigen vermogen van de bank. Dat is een verhaal op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Nu is dat alleen voorbehouden aan de leden van de bank. De bank heeft een beursnotering aangevraagd... voor Rabobank ledencertificaten. Nederland is de toestroom van Roemenen en Bulgaren. Beu, schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Grote opening. Nederlanders willen niet dat de mensen uit Oost-Europa... hier bij 1 januari zonder vergunning mogen komen werken. Hmm. Ja, het is een onderzoek, hè? volgens mij. Gedaan door uh, de Telegraaf zelf. Dat idee heb ik althans. Nederlanders massaal tegen de... Acht uh, op de 10 Nederlanders vinden dat inwoners uit de voormalige Oostbloklanden... niets te zoeken hebben in Nederland. Oh, het is een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van de SP. Kijk eens aan, zo kom je weer meer te weten. Onder 1800 kiezers. Kiezers blijken eensgezind in het afwijzen van de stelling... dat Nederland werkende uit Roemenië en Bulgarije moet toelaten. Staatssecretaris Steven van Justitie dan. Die gaat niet in op verzoeken om medische zorg voor illegalen te verbeteren. Schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer en de Volkskrant meldt dat. De TV vindt dat het leven in de illegaliteit risico's met zich meebrengt... zoals bijvoorbeeld uh, gezondheidsrisico's. Ja. En dan nog Olly. Wat is het geheim van Olly? Even kijken, want ik heb hem net ergens gezien. Waar is het Olly? Olly staat voor op uh, het AD. Het is een uh, pluizig, knuffelig, dikke, ronde <laughs> olifant. <laughs> Precies. Het knuffelolifantje waarvan de diergaarde Blijdorp... sinds maart al zo'n 100.000 stuk zijn verkocht. Olly was in ieder geval de redder in nood. Hij leverde de noodlijdende dierentuin al enkele tonnen op. In het AD, zoals gezegd, leest u meer over Olly. Op de voorpagina van NRC Next, een verhaal over Oekraïne. Op de voorpagina een foto van Tatjana Kozak... Zij hij is 33 journalisten in uh, Kiev. Beste meneer Poetin, als u van ons houdt, laat ons dan los. Na zeven uur hebben wij David-Jan Godfroy vanuit de Oekraïne. Demonstranten dreigen het parlementsgebouw in te nemen. Even luisteren. Zweden zijn aantrekkelijk. De Volvo V60 Plug-in Hybrid is in vele opzichten een aantrekkelijke auto...